Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. De plannen van het kabinet met het persoonsgebonden budget... leveren geen besparing op, dat zegt het CPB. Het kabinet wil 900 miljoen euro bezuinigen... door minder mensen een PGB te geven. Voor de zomer beloofde staatssecretaris Veldhuizen van Zanten... dat alle mensen die het PGB kwijtraken... wel dezelfde hoeveelheid zorg houden. Door die belofte komt volgens het CPB... de totale bezuiniging uit op 0 euro.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 om de grens te sluiten voor de Libische kolonel Gaddafi. De Nationale Overgangsraad in Libië had Niger daarom gevraagd. De laatste dagen wordt er rekening gehouden met de mogelijkheid... dat de verdreven Libische leider naar Niger wil vluchten. Gaddafi zelf heeft vannacht berichten dat hij naar het buitenland is gevlucht. Tegengesproken. PvdA-leider Cohen is ook voor de volgende Tweede Kamerverkiezingen... beschikbaar als lijsttrekker. Dat zei hij in het KRO-televisieprogramma Oog in Oog... Cohen wil de partij ook aanvoeren als er pas over drie jaar verkiezingen zijn. Maar hij gaat ervan uit dat het kabinet eerder valt. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft te weinig astronauten in dienst. Dat schrijft een onafhankelijk Amerikaans onderzoeksbureau. Tien jaar geleden werkten er nog 150 astronauten bij NASA. Nu zijn dat er 60. Dat zijn er volgens de onderzoekers te weinig. Dat er te weinig vervangers zijn als er astronauten ziek worden. Het weer vanmiddag bewolkt met af en toe wat buiige regen, dus weinig ruimte voor de zon. Daarbij staat een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. En het wordt vandaag 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Oosten. Donderdag 8 september. Goedemorgen. We hebben resultaten van een onderzoek. En die zijn niet verzonnen. Ah, ja, ja. Het Centraal Planbureau onderzocht namelijk de opbrengst van de bezuinigingen... op de persoonsgebonden budgetten. En daaruit blijkt dat het uh, veel meer minder oplevert als waar het kabinet van uitgaat. Straks alle cijfers van April in Den Haag. En GroenLinks had om dat onderzoek gevraagd. U hoort ook de reactie van GroenLinks-fractieleider Jolan de Sap. Ja, dan die gelogen gegevens. Die hoogleraar in Tilburg heeft allerlei onderzoeksresultaten verzonnen. Diederik Stapel heet hij. Zo'n geval is u. Monique zegt de baas van alle wetenschappers. We spreken straks met Robert Dijkgraaf. En met collega-hoogleraar Roos Vonk die met Stapel samenwerkt. De politie krijgt te weinig nieuwe agenten binnen. Dat ligt aan de korpsen zelf, zegt minister Opstelten. Nou, dat is Geke Faber van de korpsbeheerders niet met hem eens. We spreken hem, haar straks. Als Nederland de Olympische Spelen van 2028 wil binnenhalen... dan zal er duidelijk moeten worden gekozen voor Amsterdam, blijkt het onderzoek. Over de aangifte tegen en de mogelijke vervolging van Jorge Sorakjeta... praten we met hoogleraar internationaal strafrecht Geert-Jan Knoops. Commotie in de museumwereld na de verkoop van een stuk uit eigen collectie... door het museum Gouda. Een commotie in New York bij spelers en bezoekers van het US Open... na wier een dag van afgelastingen vanwege de regen. Amandelen knippen, dat is onzin. En eh, biomelk is niet aan te slepen. Daarom wordt het geïnteresseerd wat dan weer niet zo duurzaam en milieuvriendelijk is. Dan hoort u meer over dit Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet via nos.nl of via Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. De bezuinigingen op het persoonsgebonden budget leveren geen besparing op. Dat zegt het Centraal Planbureau, dat de plannen heeft doorgerekend op verzoek van GroenLinks. Fractieleider Jolande Sap.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 Volgens minister Bazoum van Buitenlandse Zaken is de grens daarvoor te lang en hebben ze bovendien de middelen daar niet voor. De Nationale Overgangsraad in Libië heeft Niger gevraagd om Gaddafi tegen te houden. Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat Gaddafi in Niger zou zitten. De minister van Justitie van Niger ontkent dat. Het gouvernement d'informer de nationale en internationale dat Muammar Gaddafi niet op en territoire is. Maar waar houdt Gaddafi zich dan wel schuil? De NAVO heeft in ieder geval geen idee. En volgens NAVO-chef Anders Rasmussen houdt de NAVO zich daar ook niet mee bezig. Voornamelijk het doel is om Libische burgers te beschermen. I have no information whatsoever about his uh, uh, whereabouts en let me add to that. He is not a target of uh, uh, NATO operations. We are in Libya to protect the civilian population against attacks, and we will continue that operation. Hij is ook geen doelwit, Gaddafi, van de NAVO-operaties. De Amerikaanse regering roept de buurlanden van Libië op om de Gaddafi's op te pakken als ze daar hun toevlucht nemen. Job Cohen stelt zich bij de volgende Kamerverkiezingen beschikbaar... als lijsttrekker voor de PvdA. In het KRO-televisieprogramma Oog in Oog zei de PvdA-leider... dat hij niet verwacht dat hij het kabinet de volle termijn uitziet. Ik denk dat als we zo nog een tijdje doorgaan... en als, als, als de gedoogpartner de andere partners zo blijft uitschelden... dat dat op een gegeven ogenblik vervelend kan worden. Ja, en misschien wel dit jaar. Dat zou kunnen. Ja, dat betekent dus vervoegde verkiezingen dan? Nou, dat, dat zou kunnen als dat zo is. Bent u dan opnieuw beschikbaar als lijsttrekker van de Partij van de Arbeid? Ik, eh, wat mij betreft wel, ja. Dus hoe stelt zich bij deze kandidaat? Nou ja, u, u, u loopt heel erg hard. Maar, eh, nou ja, het kabinet het, kan snel vallen, dat, dat zegt kan u vallen, zelf. Dat is waar, ja. en als dat zo is, dan, dan zal ik mij opnieuw beschikbaar stellen. Jazeker. Ja, en Cohen doet dit om zijn stempel op de Nederlandse politiek te drukken. Ik heb hiervoor gekozen omdat ik het belangrijk vind... een rol te spelen in de Nederlandse politiek. Er is nogal wat aan de hand. En ik vind ook, om dat op die manier ook maar meteen te zeggen... dat dit kabinet een aantal keuzes maakt... die ik heel erg slecht vind voor onze samenleving. Cohen zei ook nog dat zijn voorganger Wouter Bos een geschikte kandidaat zou zijn als eurocommissaris. Die toeziet op de naleving van de begrotingsafspraken door de eurolanden. Het kabinet stelde gisteren zo'n commissaris voor. Dan naar Italië, waar de Senaat gisteravond instemde met de ingrijpende bezuinigingen van de regering Berlusconi. Senatori favorevoli 165, senatori contrari 141, astenuti 3. Il Senato approva. Italië zal de komende drie jaar meer dan 54 miljard euro moeten bezuinigen. Daarmee moeten ze de internationale financiële markten geruststellen. Niet alleen Italië, maar ook Spanje grijpt in... om het vertrouwen in de eigen economie te herstellen. De Spaanse Senaat nam een grondwetswijziging aan... waarin staat dat het begrotingstekort vanaf 2020... niet groter mag zijn dan 0,4 procent. Het van de votation, señorías, 236. sí 233. no 3. Queda aprobada la misma. En dan is Spanje naar Duitsland het tweede land... dat een limiet aan het tekort in de grondwet vastlegt. Vannacht is in de Verenigde Staten een van de eerste debatten gehouden... tussen de republikeinse presidentskandidaten. Ik al hard aan toe tussen de twee favorieten, Rick Perry... Gouverneur van Texas en oud gouverneur van Massachusetts, Mitt Romney. Perry beschuldigde Romney ervan dat hij in zijn staat nauwelijks banen heeft gecreëerd. Gouverneur Romney left the private sector. He did a great job of creating jobs in the private sector all around the world. Uh, but the fact is, when he moved that experience to government... he had one of the lowest job creation rates in the country. Matter of fact, we created more jobs in the last three months in Texas and he created in 4 years in Massachusetts. Romney reageerde daarop door te zeggen dat Texas meer voordelen heeft vergeleken met Massachusetts. Zo betalen Texanen geen inkomstenbelasting binnen hun eigen staat en heeft het grote hoeveelheden olie in de grond zitten. Ja, zegt Romney. Zo kan ik het ook. Texas has zero income tax. Texas has a right to work state. A Republican legislature, a Republican Supreme Court. Texas has a lot of oil and gas in the ground. Those are wonderful things, but Governor Perry doesn't believe that he created those things. If if het debat is een van de zeven die de Republikeinen voor het einde van het jaar houden. Oud-vicepresident Dick Cheney heeft inmiddels Hillary Clinton aangeraden bij de volgende presidentsverkiezingen ook weer mee te doen. Hij noemt Hillary zelfs de beste kandidaat die de Democraten hebben. Hillary Clinton is een pretty formidable. En uh, ik denk dat ze de meest competente persoon got in their kabinet. In their uh, misschien uh, is het, als de record van Obama slecht genoeg is, en op dit moment is het niet erg goed, gezien de economische situatie, misschien is er genoeg ferment uh, in de Democratische Partij. Ja, om achter Democraat Clinton te staan in de aanloop naar die verkiezingen volgend jaar vindt de Republikein wel iets te ver gaan. In de Syrische stad Homs zijn 14 burgers gedood die protesteerden tegen het regime van president Assad. Het leger zou opnieuw tanks hebben ingezet tegen de burgerbevolking. Franse minister van buitenlandse zaken Juppé noemt de acties van de Syrische regering misdaden tegen de menselijkheid en ook zei hij dat het onacceptabel is hoe de regering de demonstraties de kop indrukt. Le régime syrien uh, s'est livré à uh, des crimes. Uh... Contre de de manier waarop hij de manifestaties heeft verprimerd is niet acceptabel. Dupé waarschuwde Syrië verder dat ze nog meer sancties riskeert als het geweld tegen burgers blijft doorgaan. Universiteit van Tilburg heeft hoogleraar cognitieve sociale psychologie, Diederik Stapel, op non-actief gesteld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 Volgens de rector Magnificus is Stapel niet meer welkom op de universiteit. De heer Stapel zal in deze universiteit niet meer gaan werken. En dat heeft hij zelf ook vastgesteld, dat dat geen optie is. Dus het is in die zin ook een persoonlijk drama voor hem, dat wil ik hier ook wel zeggen. Wat ik ook, ik heb natuurlijk met hem gesproken in een aantal fasen en ik heb dat zelf gezien. Dus ik vind dat ook heel erg triest voor de persoon. Maar goed, dit is zo fundamenteel in de wetenschap... dat je daarop moet kunnen vertrouwen. Tilburgse Universiteit heeft een speciale commissie ingesteld... die gaat onderzoeken bij welke publicaties er gesjoemeld is met de gegevens. Het rapport moet eind oktober daar zijn en klaar zijn. Daarna wordt er gekeken welke vervolgstappen er moeten komen. De regen gooit voor de tweede dag op rij routine day, tijdens de US Open. Na gisteren zijn ook vandaag alle tenniswedstrijden afgelast. Het regende vrijwel de hele dag in New York. Nadal moest van de organisatie de baan op, terwijl die nog nat was. En daardoor was de baan glad en te gevaarlijk om te spelen. Hij klaagde bij de scheidsrechter, maar moest toch door. Nadal zei dat het de organisatie alleen maar om het geld gaat. We are fully protected, the players. We are not feeling protected for the tournament. You know, Grand Slam's is is winning. Een lot of money en we are part of this show. They are just working for that, not for us. They know that still raining and they call us on court. So that's that's cannot be possible. Ja, en een kwartier werd de wedstrijd alsnog gestaakt. Doordat de wedstrijden niet door kunnen gaan, moeten de finales van zaterdag en zondag waarschijnlijk verschoven worden naar begin volgende week. Eentje verderop in New York was de stemming een stuk beter. Wall Street gingen de beurskoersen sterk omhoog. De zorg over de Europese schuldencrisis die beleggers... Er tergden, dinsdag bijvoorbeeld, heb de woensdag weg. De Dow Jones-index sloot 2,5% hoger. De technologiebeurs Nasdaq ging zelfs 3% omhoog. In Azië wordt ook alweer gehandeld, daar gaat het ook goed. Nikkei staat daar op een procent winst. Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 13 minuten over 6. Beroemde Amerikaanse gitaarbouwer Gibson... wordt verdacht van het gebruik van illegaal geïmporteerd tropisch hardhout. Eerder deze week deed de politie een inval in de Gibson-fabriek in Nashville... waar de befaamde Les Paul-gitaren worden gemaakt. Dat is bijvoorbeeld het lievelingsinstrument van vrijwel alle gitaargoden... van Eric Clapton tot Keith Richards. Gibson is nog niet officieel in staat van beschuldiging gesteld. De baas van het 117-jarige bedrijf... ontkent overigens de beschuldigingen in alle toonaarden. De Rolling Stones met Mixed Emotions en Keith Richards op zijn. Uh, Gibson Les Paul van Tropisch Hardhout. Alhoewel, zijn gitaar is vast zo oud dat het toen nog niet illegaal was. 17 minuten over 6 is het. Je luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Wij gaan naar Joris van der Kerkhoff. Die stortte zich gisteren vol overgave op de beursvloer. Om zich bezig te houden met de eurocrisis en alle gevolgen daarvan. Vandaag gaat hij zich uh, nog verder inhoudelijk ontwikkelen. Theoretisch misschien ook. Joris, wat ga je doen? <t 500> ja. Ik ga naar de professor. De professor die ooit minister was en staatssecretaris was. Lid van de Partij van de Arbeid. Maar vooral bekend om zijn eigen mening... waar hij toch heel erg altijd aan vasthoudt. Een hartstochtelijk pleidooi voor de euro en Europa... vanochtend door... Willem Vermeend, oud-staatssecretaris van Financiën dus, en uh, oud-minister van, uh, van Sociale Zaken. Praten over uh, de euro, praten over Spanje en Italië die zoveel bezuinigingen uh, hebben aangekondigd. Praten over die uitspraak van het Hof uh, van gisteren. Praten misschien wel uh, of zijn opvolger uh, als staatssecretaris van Financiën, Wouter Bos, nou net... Uh, zoals Job Cohen zei, een goede kandidaat zou zijn... als hij eurocommissaris voor dit soort zaken... zoals het kabinet heeft, heeft voorgesteld. Nou ja, We gaan eigenlijk gewoon... Alles bespreken en uh, hij zal zijn verhaal houden. Hij zal ook berekenen wat het uh, kost als de euro zou verdwijnen. Wat het dan ons in Nederland zou kosten en wat er dan van Nederland uh, zou overblijven. En van de rest van Europa uh, zal overblijven. Uh, gesprekken uh, met kranten, met internet uh, erbij. Maar ook gesprekken dus, uh, met een rekenmachientje erbij. Dus een gesprek met Willem vermeend. We zijn benieuwd. Wij gaan ons ook uh, theoretisch onderrichten vanochtend. Dankjewel Joris van der Kerkhoff. Tot later. Tien voor half zeven u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De Nederlandse politietrainers in Kunduz kunnen drie maanden eerder beginnen... met het trainen van Afghanen dan gepland, zegt de commandant... van de Nederlandse missie in Kunduz, Ron Smits. Tot nu toe leiden Duitsers in Kunduz Afghanen op... en kijken Nederlandse trainers toe. Maar de voorbereidingen verlopen zo goed... dat de Nederlanders al in oktober aan de slag kunnen met de felbevochten achtweekse training in plaats van de zesweekse. Want dat was een wens van de Tweede Kamer. En die is nu door de andere NAVO-landen overgenomen. De politie doet hier een oefening met een onverwachte aanval. Agenten rennen tussen gebouwen door de opgeschoten. We even met ze mee. Bij welke deur moet worden gecheckt. Hebben ze geleerd hoe ze hun wapen houden? Hoe ze, hoe ze de locatie weer schoonvegen? Iedereen bij elkaar roepen, er is hier naar een stand. Ik gelachen met de Duitse trainer. De commandant van de Nederlanders in Kunduz, Ron Smits, die heeft nieuws, kunnen we wel zeggen. Want u bent er eigenlijk klaar voor om te gaan beginnen met de trainingen. Dat klopt. Vanaf 1 oktober is er Afghanistan breed besloten... dat er met de achtweekse opleiding, basisopleiding, kan worden begonnen. Dat betekent tot nu toe werd alleen maar de zesweekse opleiding gegeven. Een uitbreiding van twee extra weken, een stuk kwaliteitsverbetering. En dat is exact wat Nederland nastreefde met de missie in Afghanistan. De eerste berichten waren dat het pas vanaf januari plaats zou kunnen vinden. Nu dus besloten dat het vanaf 1 oktober plaats zou kunnen vinden. En wij zijn nu aan het bekijken in hoeverre we de voorwaarden in kunnen vullen om ook vanaf 1 oktober te kunnen beginnen. Een wapentraining, hoe om te gaan met je Kalashnikov. Wordt helemaal uit elkaar gehaald. Onderdeeltje voor onderdeeltje moet hij weer in elkaar worden gezet. En de Duitse trainers kijken toe en geven instructie. En wie ook toekijkt zijn trainers van de Nederlandse marie -José. Door het raampje buiten. Mag ik u iets vragen? Dat mag altijd. Jeuk uw handen niet om zelf ook aan het werk te gaan? Nou, we zijn gewoon aan het werk. We moeten gewoon beginnen bij het begin. En dat is eerst kijken hoe dat de Duitsers hun training in elkaar hebben gestoken. En vervolgens gaan wij onze training daarop aanpassen of niet. Wat valt u hier op als u zo meekijkt? Nou, wat ons al opvalt is dat dit wapen, de Kalashnikov, die hanteren wij niet in Nederland. Dus dat is voor ons een nieuw wapen. En daar hebben we de, komende tijd, of de afgelopen tijd, moet ik zeggen, behoorlijk wat over geleerd. Door mee te kijken of ook door zelf met het wapen aan de slag te gaan? Alle twee. En uh, in die zin er zelf uh, mee aan de slag gaan. Dat je hem zelf uit elkaar haalt en zelf weer in elkaar zet. En uh, daar ook eens een keertje mee schieten. Dat je ook weet hoe dat uh, wapen ook goed functioneert. Links hinten hebben we een sporthalle. Dan hebben we op zijde een schiesbaan. Um, Dan komt anschliessend aan deze schiesbaan een kleraanlage... Politei-oberraad Jurk Schaeser, commandant van het trainingscomplex in Koudus, wijst trots aan wat er allemaal in aanbouw is: een sporthal, een schietbaan, een zuiveringsinstallatie, allemaal om snel van 120 agenten per acht weken naar 528 getrainde agenten per trainingsmodule te gaan. Die capaciteit van 120 of 528 te erweitern... en erreichen daarmee iets meer als een vervierfaching. Een verviervoudiging van de capaciteit van het trainingscentrum in Kunduz... in een hoger tempo dan gedacht. Mede daardoor kunnen de Nederlanders sneller beginnen met trainen. Ronduit een enorme opsteker voor commandant Smits. Nou, het is uh, altijd goed uh, om toch een missie uh, uh, waar de nodige uh, kritiek op is... En, uh, en dat is op zich ook goed, om uh, daar toch steeds stappen vooruit te blijven maken. Uh, dat zijn we nog steeds aan het doen en dit is hier een mooi voorbeeld van. Nederlandse politietrainers in Kunduz. Reportage hoorde u van onze correspondent Lucas Waagmeester. Social media dan. Via Twitter, Hives, LinkedIn en ook Facebook... proberen bedrijven contact te krijgen en te houden met hun klanten. Inmiddels zijn 9 van de 10 grote bedrijven in Nederland... wel actief via sociale media. Met de presentatie van het jaarlijkse onderzoek naar het gebruik van social media door bedrijven bekeek Peter van der Meerschout met onderzoeker Steven Jongenil, een van de succesvolle bedrijven op internet. We gaan naar de fanpage van CNA Nederland. Kledingwinkel. De grote kledingketen, inderdaad. Typisch Hollands. En sterk op het gebied van social media. Ja. Hij is eigenlijk pas begonnen. CNA is een bedrijf dat uh, ja, vroeger als een beetje gesloten werd gezien. Hij um, ja, wil graag verjongen op doelgroepen. En uh, zet uh, onder andere om deze reden social media actief in. Ja, dus ze hebben een eigen pagina op Facebook. Dress to impress. Met, nou, het is eigenlijk een grote folder. Maar er zit meer in. Want uh, social media is niet alleen maar laten zien... ik ben er als bedrijf. Je moet er juist iets meer mee doen. Je moet je klanten en je, je vrienden in dit geval moet je dus uh, tevriend houden of daar moet je mee in communicatie treden. Ja, precies. Wat CNA doet, dat zie je als je op de pagina komt... dan word je welkom geheten door Arniek en Paulien. Dat zijn overigens twee uh, dames die echt bij CNA werkzaam zijn... en die dit erbij doen. En het doel van de pagina is om fans echt te inspireren met nieuwe modetrends. Dus als je de ik-like-nu-pagina de pagina even... dan zijn we hier bij fan. En dan zie je ook dat ze hele praktische kledingtips, adviezen... Maar ook wel wat commerciële aanbiedingen doen, op een leuke manier gebracht. En je ziet dat, ook, dat dat ook leidt tot reacties van mensen. Dus fans vinden dat leuk. En dat is dus de kracht van die social media. En zo heeft CNA dus ook gewoon goed in de praktijk gebracht. De kracht van Facebook is inderdaad dat je kan zien hè, wat mensen bezighoudt. Want die reactie die jij geeft op die pagina... die zorgt weer voor dat andere mensen die pagina ook gaan opzoeken en ook leuk vinden. En zo, zo groeit zo'n pagina. Ja. Is dit ook, laten we zeggen, de manier om met social media om te gaan... als een van de top 100 merken in Nederland? Er zijn een heleboel manieren om social media in te zetten. CNA zet het vooral in om je imago aan te passen. Ze, trekken het aan, ze zetten het in om mensen te inspireren. En op deze manier doen ze dat ook. Dat zie je ook aan het aantal mensen die het volgen. Je ziet dat er veel leuke reacties terugkomen. Uiteindelijk lijkt dat ook bijvoorbeeld tot heel veel bezoek op hun eigen website. En dus ook tot verkoop, want daar gaat het natuurlijk om. Hè. Tot nu toe blijkt ook uit jullie monitor van, van dit jaar de verkoopcijfers door gebruik te maken van social media... die blijven nog wat achter. Wat wij in de praktijk zien is dat merken social media vooral inzetten... ter ondersteuning van de dingen die ze doen binnen hun marketingstrategie. Dus bijvoorbeeld, sommige bedrijven concentreren zich sterk op service... en zetten social media daarop in. Andere mer merken zijn meer bezig met merkontwikkeling en zetten daarop in. En een aantal merken zetten het ook in om bijvoorbeeld bezoek naar hun website te krijgen. En nou, heel praktisch wat je ziet is dat een, een groot aantal merken... inmiddels al meer bezoekers op hun sociale media pagina's hebben dan op hun eigen website. Ja. Maar verkopen ze daardoor ook meer? Ja, bij een aantal merken zie je dat wel degelijk. Het leuke is dat sommige mensen ook aanbied aanbiedingen ook, uh, speciaal voor Facebook maken. Dat doen sommige bedrijven. En je ziet dat daarop gereageerd wordt. Ik denk dat social media eigenlijk, dat klinkt een beetje gek, nog steeds in haar kinderschoenen staat. Bedrijven hebben het eigenlijk net pas ontdekt en zijn net zich pas realiseren hoe ze het moeten organiseren... Het grote resultaat uh, zal volgend jaar, en de jaren erop pas gaan komen. Dus er zal meer dialoog gaan plaatsvinden tussen merken en mensen. Er zal meer uh, worden geconcentreerd op wat mensen willen. Er zal meer aandacht besteed worden aan wat vertel ik dan op die sociale media. Hoe betrek ik mensen daarbij? Hoe maak ik mijn bedrijf beter met wat die mensen zeggen? En uiteindelijk zal dat ook leiden tot een beter commercieel resultaat. Vodafone won trouwens de eerste prijs van de Social Media Monitor. Ze werden uitgeroepen tot het meest succesvol bedrijf op Twitter, Hives en Facebook. Het NOS Radio 1 Journal. Sport. Britse wielrenner Christopher Froome heeft gisteren de 17e etappe van de ronde van Spanje gewonnen. Nummer 2 van het klassement vocht op de slotklim een mooi duel uit met de Spaanse rode truidrager Juan José Cobo. Die eindigde als tweede en behield de leiding in het algemeen klassement. Onze landgenoot Bouke Mollema kwam met een achterstand van 21 seconden als derde over de streep. Hij knokte voor elke seconde. Ja, ik, ik gaf gewoon alles om in ieder, geval, uh, in ieder geval derde te worden. En ik hoorde dat Wingers gelost was, dus ja... Ik, ik, ja, ik, ik vecht toch over elke seconde om, uh, om hem nog te pakken. Maar. Ja, dat lukte nog niet, maar zijn achterstand op de nummer drie, de Brit Wiggins, dus is wel verkleind. En nu nog maar 24 seconden. Mollema veroverde wel de groene puntentruik. En Wout Poels eindigde in de etappe op 1 minuut en 14 seconden als achttiende. En dat terwijl hij zijn zinnen had gezet op de etappe. Toch was hij niet ontevreden. Volgens mij reikt nu niet zo heel slecht, dus... Uh... Het is niet als ik niet win dat het dan gelijk niet is geslaagd. Dus ik ben eigenlijk wat tevreden. Poels heeft er wel vertrouwen in dat de etappenzegen er nog wel komt in een grote ronde. Uh, ik denk het wel. Ik denk als je uh, uh, twee keer toch wel redelijk dicht bij de overwinning uh, zit. Dan uh, kan je denk ik ook wel een etappe winnen. In het algemeen klassement staat Poels nu op de elfde plaats. Nog meer wielrennen, want Ellen van Dijk heeft de tweede etappe van de Holland Ladies Tour gewonnen. Van Dijk bleef in de tijdrit over 20,5 kilometer klassementsleider Marianne Vos 11 seconden voor. Vos deed zelf wel goede zaken voor het algemeen klassement. Ze is verder uitgelopen op al haar directe concurrenten, de Zweedse Johansson en de Duitse Teutenberg. Timo de Bakker heeft de tweede ronde bereikt van het Challenger-toernooi in Alfa aan de Rijn. De Bakker won van Boy Westerhoff en speelt in de tweede ronde tegen de Kazak Korolev. Eerder drongen Ico Sijsling en Thomas Schorel al door tot die tweede ronde. Radio 1, het NOS-journaal. Het is half zeven. Goedemorgen, Ewout Thiel. Goedemorgen. De plannen van het kabinet met het persoonsgebonden budget leveren niet de gewenste besparing op, dat zegt het CPB. Het kabinet wil 900 miljoen euro bezuinigen door minder mensen een PGB te geven. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten heeft beloofd dat alle PGB'ers die zorg nodig hebben deze ook houden. En door die belofte kan de totale bezuiniging op 0 euro uitkomen, zegt het CPB.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 En de marechaussee heeft op Curaçao een Nederlander aangehouden op verdenking van drugsmokkel. De man van 31 werkt op de marinebasis Parera en hij zou cocaïne in enveloppen naar Nederland hebben gestuurd. De zaak kwam aan het licht toen marinemedewerkers enveloppen die ze in de post vonden niet vertrouwden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanochtend is het bewolkt en het trekken buien van west naar oost over het land.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 3 kilometer. En na een ongeluk op taal 16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij Zwijndrecht 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. Een maatschappij zonder goede koeling en klimaatbeheersing is ondenkbaar. Die moet altijd constant en optimaal zijn. Alleen een installateur die door de NVKL is erkend kan dat garanderen. En die vindt u op nvkl.nl.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 Waarschijnlijk heeft de Tilburgse hoogleraar sociale psychologie, Diederik Stapel, jarenlang onderzoeksgegevens verzonnen. En nu dat is uitgekomen, kost hem dat zijn baan. Hij is per direct door de Universiteit van Tilburg op non-actief gesteld. En hij is nu ook niet meer welkom op het universiteitsterrein.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 Ik heb natuurlijk met hem gesproken in een aantal fases en ik heb dat zelf gezien. Dus ik vind dat ook heel erg triest voor de persoon. Maar goed, dit is zo fundamenteel in de wetenschap dat je daarop moet kunnen vertrouwen. Maar wel zeg ik dat hij aan deze universiteit niet meer zal werken. Wat was zijn re eigen reactie. Ja, hij is ook uh, geschokt. Hij, is ook, uh, hij vindt het verschrikkelijk wat hij gedaan heeft. Hij heeft nu uiteindelijk dus in het laatste gesprek ook, ook erkend wat er gebeurd is. En ik kan u zeggen dat, dat hij uh, ja, echt helemaal... Uh, Daarvan zelf ook buiten de orde is en daar op dit moment ook heel moeilijk mee heeft. Dat kan ik u wel zeggen. Ja. Wat was zijn reputatie trouwens eigenlijk? Hij heeft een uitstekende reputatie. U moet zich voorstellen: dit is een man die zelfs wordt gevraagd. Hij publiceert in Amerikaanse tijdschriften. Hij kan, in de beste Amerikaanse universiteiten krijgt hij uitnodigingen. Het is een man met een, met een enorme reputatie. En wat, is dit dan, wat heeft dit dan voor gevolgen? Voor? Want hij heeft heel veel promovendi onder zich. Masterstudenten die uh, begeleid worden door hem. Wat heeft het voor deze studenten voor consequentie? Nou, u raakt een heel belangrijk punt. Maar ik kan nog niet zeggen, want daar geldt weer hetzelfde. De commissie Leerveld zoekt uit in welk onderzoek zeg maar, die gefingeerde data als het ware worden gebruikt. Maar ik neemt u van mij aan, wij stellen alles in het werk... om juist die jonge mensen om die goed op te vangen en te begeleiden. En kan het ook zo zijn dat dissertaties die in het verleden zijn geschreven... op basis van gegevens van onderzoek van meneer Stapel... dat die dissertaties vervolgens niets waard zijn? Ik zeg sowieso niets waard zijn, ik laat dat ook uitzoeken. En daar zijn een aantal factoren natuurlijk van belang... van ja, welke rol spelen dan die data in het onderzoek... En wat is de rijkwijde verder van die dissertatie? Dus ik vind dit een heel belangrijk punt om te onderzoeken. Maar ik ga daar nu geen uitspraak over doen. Het zou ook mogelijk iets kunnen zijn voor de commissie. Meneer Stapel, werkt hij mee? Die werkt mee. Ik heb aan het een, Die werkt mee aan het onderzoek. Dat heeft hij me gisteren toegezegd. Omdat hij zelf ook zegt: Ik heb natuurlijk heel veel spijt van wat ik gedaan heb. Ik zie in dat het niet goed te praten valt. Ik voel mezelf ook schuldig. Vooral ook naar de jonge mensen, ook naar de universiteit. Dus hij zal meewerken aan het onderzoek dan Magnificus Philip Eilanden van de Universiteit van Tilburg. En later deze uitzending in gesprek met de voorzitter... van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Robert Dijkgraaf. En aan hem stellen we dan de vraag of de wetenschap genoeg doet... om dit soort incidenten te voorkomen. Wielrennen, Bauke Mollema in Wout Pools Met puikenprestaties lieten ze de afgelopen weken in de Ronde van Spanje... de harten van de Nederlandse wielerliefhebbers sneller kloppen. Mannen die kunnen klimmen en die voor het klassement kunnen rijden waarbij Molleman natuurlijk het meest in het oog springt... en reed al in de rode leiderstrui, in de Vuelta... staat nu vierde in het klassement en veroverde gister de groene trui. Een reportage van Steven Dalenboud. Amigos de amigas, la magia de la Vuelta. De magie van de Vuelta bracht de renners naar Peña Cabarga. Chris Froome won de etappe na een prachtig duel met klassementsleider Cobo. en in de achtergrond van dat gevecht reed Bouke Mollema naar plaats 3. En bovendien pakt hij nog een seconde op rivaal in het klassement Wiggins. Ja, ik, ik gaf gewoon alles om in ieder geval uh, derde te worden. En ik hoorde dat Wiggins gelost was. Dus ja, ik, ik, ja, ik, ik vecht toch over elke seconde om, uh, om hem nog te pakken. Maar ik weet niet of dat gelukt is. Als de rook is opgetrokken is de conclusie dat dat deels is gelukt. Mollema heeft na vandaag nog 24 seconden achterstand op die derde podiumplek... en lijkt de Vuelta als nummer 4 te gaan eindigen. Met bovendien wel de puntentrui in bezit. En dus zeggen we in Nederland, we hebben er weer een ronde renner bij. Nou ja, goed, dat is een leuk compliment natuurlijk. Dat, uh, ja, zo, zo, zo zie ik het zelf ook wel een beetje in geval. Uh... Ja, voor mij voelt het wel een beetje als, als, als een doorbraak natuurlijk in, in, in grote ronden. Dus op zich ja, zo voor de overwinning rijden, dat, ja, dat, dat is waar je eigenlijk van droomt. Of waar je ook, ook voorop gehoopt had zeg maar, voor de toekomst. De opkomst van Mollema komt er zeker niet onverwacht. Hij werd vorig jaar al twaalfde in de Giro. Maar toch, misschien hebben sommigen hem een beetje onderschat. Aan hem kleeft een beetje het stempel van een dromer... Zo kijkt hij uit zijn ogen, zo een beetje halfdromerig. Hij lijkt niet altijd even betrokken. Ploegleider Erik Dekker. Hij komt soms wel eens. Ja, zou ik me kunnen voorstellen dat mensen hem onverschillig vinden of nuchter of dat dan ook. Maar hij, ja, als ik zie hoe hij een tijdrit voorbereidt, hoe hij daar naar het parcours kijkt, hoe hij alles wel weet... dan, eh, dan is het eh, misschien een tikkeltje gespeeld zou je nog kunnen zeggen. Maar ik vind hem wel een, een, een, een prof in hart en nieren. Nou, dat zou wel kunnen kloppen ja op zich. Misschien kom ik wel rustig en nuchter over, maar in ieder geval in mijn hoofd dan... Uh, ja, kan het toch best druk zijn soms, in ieder geval, uh, ja. qua gedachten Maar uh, ja, ja dat, dat is wie ik ben, denk ik. En het, uh, op zich komt dat, denk ik, in de koers uh, ja, wel goed van pas. Uh, in ieder geval, als je, als je energie kunt sparen... dat is denk ik ook een onderdeel van, uh, van grote rondes. En ja, zeker in zo'n wedstrijd van drie weken heb je alle energie nodig... en die moet je echt in, in het fietsen stoppen. Dus dat, dat gaat mij denk ik wel goed af. Is hij daarin een grote tegenpool van Robert Geesink? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze heel veel overeenkomsten hebben. Je zou nog kunnen zeggen, en hij zei dat onlangs in een interview ook nog wel... Robert is echt van de metertjes, van de schema's en, en Bauke is meer van het gevoel. Die, als hij zich goed voelt dan gaat hij ervoor en als hij wat minder voelt dan denkt hij nou, dan doe ik wat minder. Of, en en uh, daarin zijn het wel uh, verschillende renners, maar gelukkig zijn het verschillende renners. Maar ik denk dat die twee verschillende renners uit, uh, uitstekend samen kunnen, kunnen werken. Dat zal de toekomst uitwijzen. Mollema heeft zich in deze ronde van Spanje in ieder geval bewezen en is uit op meer. Uh, ja, ik sta nu hier en op zich ik ben nog jong, ik ben pas 24. Dus ik denk wel, ja, normaal gesproken is, zal mijn ontwikkeling zeg maar, wel, wel zo zijn... dat ik in ieder geval sterker word de komende jaren. En ook langzaam meer aan kan in wedstrijden, in trainingen. Dus ja, ik heb op zich wel de, de, het vertrouwen en de hoop dat ik die laatste stap kan zetten. Ja, Wout Poels werd gisteren 18. Dit valt daardoor net buiten de top 10 in het algemeen klassement. Hij is nu 11. Joris van der Kerkhoff heeft het vanochtend over de euro en de schuldencrisis. En is inmiddels binnen bij zijn gesprekspartner Joris. En we kennen die gesprekspartner als ze zeer actief. Die heeft er al lang drie rondjes over het strand op zitten. Nee, hij, hij heeft wel zijn trainingsspullen uh, al, al aangedaan, maar daar gaat hij uh, nou, in de loop van de ochtend uh, mee beginnen. Maar één uur per dag, op zijn minst, hè? Ja, klopt. Is, uh, drie keer in de week loop ik. En ja. het is nu donderdag en donderdag is dan, ja, dat moet dan. Ik ga om uh, helemaal simpel, half zeven ga ik eruit en om zeven uur probeer ik drie keer in de week te lopen. Meestal lukt dat, soms twee keer. Maar ik kan bijna niet zonder lopen. Ik moet gewoon lopen. Een beetje overactief, hè? Ja, je moet, moet, dan ga ik lekker lopen. En dan, uh, dan loop ik hier de buurt uit. En dan blijf ik een uurtje onderweg en dan kom ik weer terug. En dan ga ik lekker onder de douche staan daarna ga ik het werk. Wat grappig hè, een uh, oud-Kamerlid, minister, staatssecretaris... die je van televisie en de krant kent in pak. U doet open. Ja, het is ook een pak, maar het is een trainingspak. Nee, het is een trainingspak. Ja, ik dacht, ja als je hard loopt moet je een trainingspak uh, moet je gaan rennen. Anders ja. kan dat niet. Ja, daar kunnen we ook uren over praten. We kunnen ook uren praten over de thee die u nu aan het zetten bent voor mij. Prachtig, nooit eerder van gehoord. Gehoord? Caring Earth tea? Ja, moet je van houden. ik ben zelf niet zo'n uh, zo theeleut. Ik uh, volsta s'ochgens met één kopje koffie. En voordat ik uh, ren, doe ik bijna helemaal niks. Een beetje vuitjochertjes zeg ik altijd, en dan ga ik rennen. Ik ben niet zo'n thee, maar dit, dit schijnt een heerlijke thee te zijn. Dus uh, ga lekker gang. gang. Nou, we gaan het zo zien, meneer Vermeend. Um, maar we gaan het over thee hebben, we gaan het over koffie hebben. We gaan het ook over de economie hebben en over uh, Europa hebben. Uh, als we zo hier bij elkaar staan uh, en de thee wordt, uh, wordt ingeschonken... en de koffie wordt gemaakt en we lopen zo naar, uh, naar uw kantoor toe hier, hierboven... Ja, er lijkt eigenlijk helemaal niks aan de hand. Niet hier bij u, als u buiten komt. Ook niks aan de hand. Uh, van huis hier naartoe gereden in die vijf kwartier... Ook niks aan de hand. Ja, langzaam ontstaat er een file. Uh, je zou denken van als het echte economische problemen zijn, dan hoeft die file ook niet te ontstaan. Maar die gebeurt gewoon, alles gaat gewoon door. Er is eigenlijk helemaal niks aan de hand. Nee, dat is ook, uh, dat is ook het, ja, het rare eigenlijk. Als je mensen op staat spreekt. Maar als je ook kijkt naar de cijfers van Nederland bijvoorbeeld, dat doet Nederland best wel goed. Als dus je gewoon op naar de cijfers, kijkt, je telt alles op en uh, je kijkt eens even naar de ontwikkeling, je kijkt naar ons bedrijfsleven. Het Nederlandse bedrijfsleven doet het goed ook internationaal. Onze export doet het goed. Alleen uh, wat we nu wel zien, dat zijn uh, van die grote donderwolken. En die hangen vooral boven de wereld op dit moment. En het hele grote probleem voor Nederland is dat wij sterk afhankelijk zijn van het buitenland. Dus als de wereldeconomie, de wereldhandel gaat vertragen, dan krijgen we er heel veel last van. Uh, 70% van ons brood verdienen we in het buitenland met Producten met diensten die verkopen we. Nou ja, als het buitenland minder afneemt, hebben wij een probleem. Ja, En is hier de professor die spreekt? Of is hier de politicus van de Partij van de Arbeid eh, die spreekt? Nee, vooral de, de, de, de hoogleraar die zich bezighoudt met economie. Uh, ja, ik heb natuurlijk jarenlang in de politiek gezeten. Maar ik, als je kijkt. Wat je, ik ben zelf nu ondernemer. Uh, ik zit op internet, internetondernemer. Uh, ik heb ook uh, bedrijven waar ik verantwoordelijk voor ben. En je merkt dat gewoon, op het ogenblik, ja, dat. Uh, Eén, financiering wordt moeilijker. Banken zijn erg uh, terughoudend, maar tegelijkertijd ook zie je dat opdrachtgevers die aarzelen, die kijken de kat uit de boom. En een toenemende maat zie je het ook bij consumenten. Uh, je merkt ook in de winkels dat mensen: nou ja, ik ga toch maar even sparen of die. Aankoop stel ik uit op dit moment. En dat is niet goed voor de economie. Eigenlijk zou het echt door moeten gaan. Consumenten ze moeten blijven besteden. Uh, Bedrijven moeten investeren. Ja, en we kunnen doorgaan en doorgaan en doorgaan. Ik kan ook vertellen welke bewegingen u erbij maakt. Dat zijn bewegingen van doorgaan. Kom, we gaan die thee inschenken ook. En uh, we gaan straks verder praten over uh, uw geld, mijn geld... het geld van Marcel en Lara. Het geld van alles uh, en iedereen. En dat onderge uh, dat was Caring Earth thee... We moeten ook goed voor de aarde zijn. Het is een heerlijke thee schijnt er zijn. Het is nu nog te heet. Nou, gaan ze ook praten over ons geld, Lara. Ja. Nou, zijn ze snel uitgepraat. <laughs> ja. Joris van der Kerkhoff bij de hoogleraar Willem Vermeend vanochtend. Heb jij niet, hè? Een topstuk verkopen om als museum te kunnen overleven. Daar hadden ze ook, ook geen ook geld niet. namelijk bij Museum Gouda. Daarom deden ze dat. Maar de museumwereld is daar niet blij mee. Hoort er zo meer over. Ik hoort Joris al zeggen, de files staan er al, John Bakker, en dat klopt hè? Ja, dat, dat wel, maar het, het valt nog mee, alles bij elkaar, 20 kilometer. En de helft daarvan, die staat op de A16, vanuit Breda naar Rotterdam... tussen knooppunt Klaverpolder en Zwijndrecht. 10 kilometer dus na een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten. Verwacht je nog bijzonderheden vanochtend, John? Ja, het valt eigenlijk wel mee, het waait nog wel een beetje. valt hier en daar ook nog wel een buitje. Maar om nou te zeggen van, we verwachten echt veel extreme drukte, nee dat niet... Donderdagochtend meestal wel redelijk druk, zo'n 175 kilometer. Oké, okay, tot later. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De gezamenlijke ouderenorganisaties praten vanochtend met minister Kamp van Sociale Zaken... over hun bezwaren tegen het pensioenakkoord. De oude organisaties hebben nog een half miljoen leden. We gaan praten met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden, de NVOG. Meneer Van Rooyen, goedemorgen. Goedemorgen. Het is bekend, u bent geen voorstander van dat pensioenakkoord. We werken langzaam toe naar 12 september. Dan stemt FNV volgende week maandag erover. Waarom gaat u op dit moment nog met de minister praten? Wij zijn gelukkig al een tijdje met de minister in gesprek. En we wilden ook met name voordat die stemmingen plaatsvinden de komende dagen. Dat begint vandaag al bij de FNV en morgen. En dan de finale stemming maandag. Wilden wij de minister nog een keer duidelijk maken... wat ons uh, standpunt is over dat uh, akkoord. Want we hebben niet aan tafel gezeten. We hebben geen enkele invloed kunnen uitoefenen. En we willen in ieder geval... we hebben de afgelopen maanden steeds gedaan, ook naar de Kamer... gebeurt dat volgende week in een hoorzitting. Volgende week donderdag willen wij onze grote bezwaren... tegen dit akkoord uh, toelichten. En wat zijn uw grote bezwaren? De grootste, twee, we hebben twee grote bezwaren. De eerste plaats dat we überhaupt niet aan tafel hebben gezeten... en dus geen invloed erop hebben kunnen hebben... terwijl het wel over de pensioenen van 2,5 miljoen gepensioneerden gaat... en ook over de toekomstige pensioenen van de mensen die nu nog werken. Dus eigenlijk gaat het over iedereen. Uh -huh. Dat is natuurlijk raar. En de tweede is dat een heel groot bezwaar wat wij hebben... Uh, is dat uh, in het nieuwe stelsel de pensioenrechten die de mensen nu hebben... Die, mensen hebben bijvoorbeeld recht op 500 nominaal pensioen per maand... dat is nu zeker. Dat uh, wordt onzeker omdat men zegt... Uh, in het nieuwe stelsel kunnen we dat niet meer garanderen. Dus accepteer dan maar dat het niet zeker is. En misschien dat het nog wel omhoog gaat, maar het kan ook naar beneden gaan. Ja, maar dat is misschien wel de realiteit van dit moment. Het is ook onzeker uh, het, het, wat de pensioenen op zullen het, brengen. Het, het, het, het pensioen is in die zin onzeker dat als er echt de wereld naar beneden valt, dat staat ook in de huidige pensioenwet, dan mogen pensioenen worden verlaagd. Maar daar zijn hele zware procedures voor. Dat, dat bestaat in de bestaande wetgeving. Maar in de nieuwe wet, uh, nieuwe regeling zal het zo zijn dat men van jaar tot Jaar kan beslissen als pensioenfonds om die pensioenen evenwel te verlagen. En wij zeggen: we hebben daar de afgelopen 40 jaar als werkende voor gespaard. We hebben ook een brief waarin staat wat je pensioen is. En dat is gewoon een eigendomsrecht, net zoals je eigenaar bent van een huis. En dat kan niet zo zijn dat er met een pennenstreek daarvan wordt gezegd: ja, dat was wel zo, dat dacht je misschien ook, maar dat hebben we je eigenlijk verkeerd uitgelegd. Dat is helemaal niet zo. En we hebben gezegd: we hebben een stichting opgericht. Als de minister dit plan doorzet met, in, met de sociale partners, ook in wetgeving... en de Kamer dit accepteert, dan gaan we naar Straatsburg over twee of drie jaar... als dat allemaal in wetten vast ligt. En dan laten we de hoogste Europese rechter bes, uh, besluiten of wij gelijk hebben... dat het pensioenrechten zijn waar men niet aan mag komen. Ja, zegt de ouderenbond, de AMBO is wel tevreden over het pensioenakkoord. Vertegenwoordigt toch zo'n 400.000 ouderen. Wat vindt u daarvan, er verdeeldheid? De eerste verdeeldheid. we hebben vorige week kenbaar gemaakt. Volgende week zit ik naast mevrouw De Haan van de Ambo in de Tweede Kamer. Dat kan dus nog heel leuk worden. Het is natuurlijk heel vreemd dat de bondgenoten en advocaten met meer dan de helft van de leden van de FNV, dat die tegen zijn. En dan uitgerekend een andere bond, notabene de ouderen... wiens rechten worden afgepakt, dat die voor zouden zijn. Dat heeft te maken met verkeerde en onjuiste voorlichting aan de leden. Daar is ook heel veel tumult over. Ook dat referendum wat vandaag bekend wordt, de uitslag... Een soort telefonische enquête, heel fraudegevoelig, et cetera. Dat is wel iedereen bekritiseerd. Dat is een soort ja, peiling. Ja, daar hebben we niet zoveel vertrouwen in. Maar ik denk dat de AMBO heeft gekozen voor solidariteit met de top ja. van het FNV. En daarbij de belangen van de gepensioneerden, solidariteit met hun eigen leden, eigenlijk eh, achter heeft gesteld. Goed. Dat Meneer, is een forse stelling, maar ja. die durf ik wel te verdedigen. Meneer Van we wensen u een vruchtbare overleg toe vandaag. Dank u wel. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dan naar ophef in de museumwereld. Het museum Gouda had geen topstuk mogen verkopen om financieel te kunnen overleven. Dat zegt de Nederlandse Museumvereniging. De leden van de vereniging willen het museum zelfs royeren. Ze willen af. Iets wat nog nooit eerder is voortgekomen. Ze zijn boos over de verkoop van het schilderij The Schoolboys van Marlene Dumas. Het museum verkocht het doek in juni voor zo'n 950.000 euro, bijna een miljoen. Sibbe Weide, directeur van de Nederlandse Museumvereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom vindt u dat het museum Gouda geroyeerd moet worden? Uh, de, ja, de leden van de Nederlandse Museumvereniging hebben zich uh, daarover uitgesproken. Uh, en uh, de aanleiding is, uh, zoals u al zei, uh, de verkoop van een schilderij. Op zich is verkopen van schilderijen in zichzelf niet een uh, groot probleem. Maar wat we hier hebben is een, uh, een, een topstuk uit een collectie. En uh, we hebben afspraken gemaakt in het verleden over hoe je omgaat met het afstoten van het verkopen van werken. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat je het eerst aanbiedt aan andere musea. Mm. Daar zit een hele gedachte achter. En die gedachte is, we zijn met z'n allen eigenlijk één grote collectie. Het publieke domein. En als je daar iets aan onttrekt, dan onttrek je iets niet alleen uit jouw museum, maar eigenlijk uit alle musea. Want u had dit willen behouden, dat schilderij de Schoolboys van ja. Duma voor Nederland? En in ieder geval voor het publieke domein. En nu is het werk, uh, nou ja, eigenlijk voordat een ander museum... daarbij betrokken had kunnen zijn, uh, ja, overgegaan in particuliere handen. Het is daar een onbekende koper, hè? Ja, onbekende koper in Azië. Dat is het enige wat we weten. Toch, meneer Weiden, wilde u zelf niet zo ver gaan. Hè? De leden willen verder gaan dan u. Vond u het wel uh, acceptabel dat het museum dit heeft gedaan... om het vegenlijf te redden? Um, de, het bestuur van de vereniging heeft in de eerste reactie gezegd: uh, Dit is zeer af te keuren. Uh, dat moeten we ook duidelijk stellen. Uh, maar de vraag is of je zover moet gaan dat je het lidmaatschap moet opzeggen. Ja, maar ik vroeg eigenlijk: Heeft u er begrip voor omdat een museum dit in uiterste nood doet? Nou, er is begrip voor de nood van het museum. En, uh, en, men, en we zien ook dat dan de verleiding kan ontstaan, uh, ofwel bij het museum ofwel bij. Uh, de gemeente die uh, maar de enorme bezuiniging oplegt. Om eens uh, door de zalen te lopen te denken, goh, wat kost dat eigenlijk wel niet, dat werk? Ja. Als we er nou eens eentje verkopen, zijn we er dan niet uit. En we hebben er geen begrip voor dat die weg gekozen wordt. Ik en ook help. niet dat die hier gekozen is. Meneer Weyden, we moeten het dan hier even bij laten, want we willen ook nog eventjes een reactie van het Museum Gouda uiteraard. Dank, directeur van de Nederlandse Museumvereniging. Uh, Gerard de Kleine is directeur van het Museum Gouda. Uh, nou, er moet nog een vergadering overheen, maar de kans is aanwezig dat u dus gerooieerd wordt uh, uit de vereniging, de museumvereniging, meneer de Kleine. Wat vindt u daarvan? Ja, goedemorgen. Ja, die kans is aanwezig. Er was een uh, forse meerderheid uh, gisteren van de aanwezige leden, van... 70 Musea van de 465 aangesloten. Maar twee derde uh, vond dat wat wij gedaan hebben niet kan. Mm -hmm. Omdat dat de reden is tot een zware zon. Dat is een afwijking van wat het bestuur aan de leden had voorgesteld. Mm. Wat vindt u ervan? Ik, nou, ik, ik heb daar grote moeite mee. Um, uh, ik ontken helemaal niet dat we niet geheel volgens boekje hebben gewerkt. En dat, dat was ook de vraag niet. Ik vind dat de omstandigheden zodanig waren dat het verantwoord was. Had u meer loyaliteit verwacht van uw collega's? Ja, ik had, ik had hoop meer loyaliteit, ook meer begrip. Ik wist wel dat er, dat er verschil van mening in de vereniging is. De afgelopen maanden heb het natuurlijk gewerkt. Dus er zijn drie stromingen, zeg maar. Er is een stroming die zegt van, joh, wat erg voor je als je een stuk verkoopt. Het laatste wat je doet, natuurlijk geldt voor elk museum. Dan moet het bij jullie wel heel erg zijn. Sterkte ermee, het begrip voor, dat was een stroming, was gisteren ook aanwezig. Het is een stroming die zegt, uh, dit mag nooit, uh, principieel, eenmaal collectie, altijd de collectie. Die stroming was gisteren ook aanwezig, dat is echt de, de, de, de behoedzame, de, de, de conservatorenstroming. En er is een stroming, meer cultuurpolitiek stroming, die meer strategie denkt. Ja. En zegt van ja, als de wethouder van Financiën dit uh, leest, dan uh, kan dat wel eens uh, voor ons zelf uh, gevolg hebben. Er moet een voorbeeld uh, worden gesteld dat dit... Uh, ja. En dit kan u dus alsnog de kop kosten, want het scheelt ook veel geld hè, met museumjaarkaarten en andere zaken. Nee, het zal ons niet de kop uh, kosten. Oh. Uh, in financiële zin. Het, het kost meer, het, het raakt meer hart dan de dan portemonnee. Dit Meneer De Kleine, um, sterkte ermee en hartelijk dank voor uw uitleg. Gerard De Kleine hoort u, directeur van het Museum Gouda. Het NOS Radio 1 -journaal. De ochtendkranten. Politieagenten in Kunduz mishandelen met grote regelmaat gevangenen in detentiecentra in de Afghaanse provincie. Dat schrijft de Volkskrant vanochtend. Gevangenen worden geslagen of gemarteld om bekentenissen af te leggen. Dat stelt een Afghaanse mensenrechtenorganisatie en de Provinciale Raad van Kunduz. Nederland is in Kunduz betrokken. U weet dat natuurlijk bij de missie om de Afghaanse politieagenten op te leiden. Omvang van de martelpraktijk in de Afghaanse gevangenissen is zo groot dat de internationale troepenmacht ISAF voorlopig geen gevangenen meer uitlevert aan zeker negen detentiecentra. Eén van die detentiecentra ligt in Coendoes, al dus de krant. Angst in de Partij van de Arbeid door de aanslag van uh, Anders Breivik. Dat is de kop boven een interview in Trouw met PvdA-leider Job Cohen. De slagpartij die Breivik in Noorwegen aanrichtte onder sociaal-democratische jongeren... leidt tot angst bij partijgenoten, dus Cohen. Partijgenoten vragen zich toch af of zoiets ook in Nederland kan gebeuren, vertelt hij. Cohen verbaat zich over de haat tegen sociaal-democraten die tot de aanslag van Breivik leiden. Gemeenten sporen bijstandsfraudeurs op met behulp van Facebook en Twitter. verblijfplaats van de fraudeurs is vaak onbekend... maar ze verraden zichzelf door te twitteren over luxe vakanties of dure aankopen. Blijkt uit de bericht in het AD... De gemeente besteden het speurwerk uit aan onderzoeksbureaus... die met speciale software sociale media scannen op verdachte termen. Vooral Twitter levert, Twitter levert veel op, vertelde een woordvoerder. Was Twitter er nog maar ik politieagent was, zegt hij... het is een rijke bron van informatie. Ja, daar kan ik me veel bij voorstellen. Nieuwe auto's moeten een automatisch belsysteem krijgen... dat bij ongelukken zelfstandig ambulance en politie waarschuwt. Het halveert de tijd die nodig is voor hulpdienst... om op de plek des onheils aan te komen. En dat redt honderden levens per jaar. Eurocommissaris Nelly Kroes maakt deze verplichting... voor de auto-industrie vandaag bekend. En daarover schrijft de Volkskrant. Na zeven uur hoort u meer over de bezuinigingen... op de persoonsgebonden budgetten. Levert niet zoveel op als waar het...